Trump reageerde daarna woedend op de suggestie dat het iets anders kon zijn dan een kogel. Door grote bosbranden in Canada is al een derde van alle huizen in het dorp Jasper verwoest. Sinds maandag wordt het Jasper National Park in de provincie Alberta geteisterd door natuurbranden. Die zijn nog altijd niet onder controle. Zo'n 5000 bewoners en 20.000 toeristen zijn geëvacueerd, onder wie ook 300 Nederlanders.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 De ANWB waarschuwt vakantiegangers die naar of via Frankrijk reizen voor veel files. Het is vandaag Zwarte Zaterdag, de dag dat ook veel Fransen en Duitsers op vakantie gaan. Vanwege de Olympische Spelen is het rond Parijs extra druk. Het advies is om de stad volledig te mijden. Op de omleidingsroutes zal het ook druk zijn. Op de Route du Soleil en op de Brennerpas staan inmiddels al lange files.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 En dit is Goedemorgen's antwoord vanuit de studio aan de Tolweg. Uh, dus als je wil komen radio kijken of wat interessants te vertellen hebt, kom dan gezellig langs. En dit keer uh, doet de techniek en de muziek Marja Kop. De redactie is van Rob de Graaf en mijn naam is Ben Zonneveld. Wij uh, gaan praten met Giovanni. En uh, ik, ik denk dat hij al aan de lijn hangt. Nee, hij komt in de studio. Oh, hij komt in de studio. Ja, ja. Nou Giovanni, ik zou zeggen, een rush. Deze kant op. Tien over tien komt hij. Tien over tien komt hij, ja. Dus we kunnen nog even een, uh, wat waar we het over gaan <coughs> hebben. Nou, we gaan eerst praten met Giovanni. Want hij gaat de oude, oude zilvermeel overnemen. Dat inmiddels nog een viszaak geweest is. En een bloemenzaak. En nu wordt het Gio Mora een nieuwe snackbar. Dan praten wij met uh, Roy Zandberger over security en cyber. Aan het einde van dit uur praten we met Mark Nico Romeijn. Want die exposeert in de strandpaviljoen Plazant. Het tweede uur zouden wij praten met Pluspunt. Helaas komt dat te vervangen, maar misschien hebben wij nog wel het uh, programma... en kunnen we daar wat over uh, praten. Jilly heeft vrijdag een gigantische receptie gehad... als afscheid van haar directrice schap van het Zandvoors Museum. En als laatste gaan wij uh, praten met Gerard Scholten over de schapen... die uh, een bepaald struikje weer op moeten vreten in de Amsterdamse Wartleengduinen. Maar eerst een muziekje. Her blood footsteps. My We hadden gewacht op Giovanni, en die zal waarschijnlijk nog onderweg zijn. Maar dan slaan we dit gewoon even over. En dan gaan we naar het tweede onderwerp. Roy Zandbergen, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over security en cyberdingen. Uh, je schrijft één keer in de vier dagen een uh, column in de krant. Ja, één keer, uh, keer per maand. Wat maakt, maakt jou cyber- en security uh, specialist? Ja, het is mijn uh, vakgebied. Ik ben er uh, dagelijks mee bezig. Uh, en ja, het moet ook je passie zijn, want de ontwikkelingen gaan natuurlijk uh, continu door. Dus je moet continu bezig zijn met cybersecurity. Ja, en ik vind het gewoon superleuk om, om mensen erover te informeren en bewust te maken. Dat niet alleen de grote bedrijven mm -hmm. tegenwoordig uh, gehackt kunnen worden. Maar ook particulieren, ja, ja, wij als personen. Maar hoe, hoe kom je daarop? Uh, hoe, hoe word je dat daarop getraind? Nou, ik ben uh, in 1998 begonnen in die IT. En toen was cybersecurity nog op een, op een laag pitje. Als de computer werkte en met elkaar kon communiceren, was het al vaak goed. Maar steeds werd er meer online gedaan en werd security een steeds belangrijker topic. En dat had mijn interesse... Of heeft mijn interesse. Ja. En daar uh, ben ik in doorgegroeid. Dus het is een stukje ervaring. En natuurlijk heb je bepaalde trainingen en cursussen die je erbij doet. Maar het meeste leer je toch uh, uit de praktijk. Door te kijken naar uh, wat je meemaakt, wat je ziet. Wat je meemaakt. Maar ook steeds op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. Uh, de juiste uh, ja, mensen volgen of nieuwsites volgen, op beurzen gaan. Het hebben van een netwerk is, is heel belangrijk. En, uh, zo ben ik ook aangesloten bij een netwerk waar ik een maandelijks overleg heb met NCC. Dus het, uh, het Nationaal Cybersecurity Center mm -hmm. en het C-shirt en alles wat erbij komt. Zodat je continu weet wat er speelt binnen, binnen en dat, dit wereldje. Ja. En dat wordt in dat wereldje uh, wordt het ook gedeeld en dat ja. jullie allemaal een beetje ja, ja. Want je geeft zelf ook trainingen. Klopt, klopt. Wij geven uh, uh, ja, awareness trainingen. ...enerzijds om mensen bewust te maken waar ze op kunnen letten. Het kan een phishingmail zijn, het kan een sms zijn, het kan een belletje zijn. Maar ook bedrijven, management, adviseren wij en geven wij trainingen om... ...hoe zij veiliger kunnen omgaan met hun IT. Want elk bedrijf, maar ook elke persoon, is toch wel best wel afhankelijk van IT. Ja, dat hebben we vorige week kunnen zien... Ja. Met een uh, nogal ingrijpend verhaal over uh, de, de Windows computers die het allemaal niet meer deden. Ja. Dat was ook een bedrijf wat niet veiligheid doet. Klopt, ja. Dat is, uh, Crowdstrike was dat. Die hebben een uh, update gedaan. Een, een update... Van, is dat een update van hun eigen programma? Ja, ja, dus er draait een applicatie op je Windows computer. <coughs> die heeft een update gekregen. En als jij aan een bepaalde versie had, Windows 10 uit mijn hoofd... en je had die update gekregen kreeg je een Blue Screen of Dead. En dat was ook alleen als je bijvoorbeeld heel vroeg je computer opstartte. En ja, dat had gewoon een, een, een hele grote impact op heel veel organisaties. Hoe, hoe komt het dan dat de, uh, zij een update ontwikkelen... Mm -hmm. voor hun eigen veiligheidproces uh, uh, en, en klanten, ja. dat het toch misgaat dan? Ja, er worden zit, nog zit steeds door in, mensen gewerkt. Zit dat uh, in die update? Ja, dat zit zeker in die update. Kijk, een, no een normale procedure zou zijn dat je een update <coughs> faciliteert. Die test je ja, op, die... een, op een, hè, een, een technische term, een OTAP-omgeving. testomgeving uh, En voordat je echt live gaat, heb je het al door meerdere mensen... en meerdere mogelijkheden laten testen. En dan gaat die live. Maar ja, het komt dus wel eens voor dat dat fout gaat. En als dat met een grote speler gebeurt, als CrowdStrike... of ja, we noemen dat een supply chain. Ja, dus iemand doet een update op een stukje software die meerdere mensen gebruiken, dan kan dat een hele grote impact hebben voor organisaties. En dan is het weer de vraag: van, ja, wat heb je als backup plan staan? Dus wat doe jij als organisatie als er zo'n update is geweest? Nou, je zag het, een heleboel bedrijven waren daar onvoldoende op voorbereid. Want ja, moet het bedrijf daarop voorbereid zijn of moet kruisvaak daarop uh, Jij als bedrijf? Als jij, jij huurt als organisatie of als privépersoon ja, ja. Maak je gebruik van software. En je doet je software of je applicatie of je leveranciers testen. Maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor jouw dienstverlening. En heb jij je contracten met jouw klanten of iets. Dus maar hoe, hoe zoals, zou je dat kunnen opvangen dan? Want je, bent... je moet een disaster recovery plan maken. Dus dat houdt in, stel dat hè, worst case scenario's moet je uitdenken. Wat doen wij dan? Ja. Of wat heb ik als uh, mogelijkheid om toch mijn diensten te verlenen als computer X of server X uitvalt. Is, is dat er dan ook? Bij een, nou ja, waar wij uh, over de vloer komen, bij veel organisaties nog niet. En daar adviseerden of een adviseren de... wij dan, uh, dan in. Hè, wat ga je dan doen? En communicatie bijvoorbeeld is een heel belangrijk onderdeel. Hm. Maar dat is echt, he, zakelijk gezien is dat. Uh, die communicatie en, en ook beslissingen over geld... of wie mag op de knoppen drukken ja. of beslissingen maken. Want uiteindelijk is altijd de directeur... is op dat moment even niet bereikbaar. Dus dan moet je op voorbereid zijn. Ja. Dus, dus eigenlijk zou je kunnen stellen... dat uh, een, een aantal bedrijven geen goede backup hebben gehad? Uh, geen goed herstelplan. Ze hebben waarschijnlijk wel een backup gehad. Maar omdat die computers aangestuurd werden... Door dat stuk crowdstrike. Crowd dus uh, ja, dus dat, size, dat moet je dan ja. afkappen en dan ga je door op van op ja. b dus Je zou eigenlijk een computer moeten hebben zonder crowdstrike. Die opstarten en, en dan, doorgaan. Dan kan je ja, door ja, door. Ja, ja, ja. ja, Dan zou je dus twee beveiligingsbedrijven uh, moeten hebben. Dus één crowdstrike en één backup. Je, je kan een, een, een spiegelsysteem draaien. Uh, bijvoorbeeld. Maar dat, dat is echt... Je kan dat niet over een algemene noemer doen. Want wat zijn de kansen? Wat zijn de risico's? En dat is per organisatie natuurlijk mm. verschillend. Dus je zal er echt goed over moeten nadenken. Bijvoorbeeld een, een beveiligingsbedrijf of uh, vliegvelden. Ja, die zullen niet zomaar de computers zonder beveiligingsmaatregelen op kunnen spinnen. Om hun diensten te kunnen uh, leveren. Nou, die... De impact was groot genoeg voor de grote bedrijven, maar er ja. waren natuurlijk ook een hoop privémensen die hun eigen computer niet ja, op okay. Die zaten eigenlijk met hetzelfde <coughs> en dan konden dus ook niks. Klopt, klopt. Een heleboel mensen hebben, hadden een computer, die hebben vaak een computer van de zaak, doen er ook hun privéwerkzaamheden ja. uh, mee of hun privéuitvoeringen uh, en ja, die starten ook niet op. Nee, ja. Mijn laatste computerstoring was dat iemand de kabel door uh, midden had gereden bij graafwerkzaamheden. Dus dat, dat was lekker simpel om op te lossen. Ja. ja. Hey, um, je schrijft ook columns in de krant. Hè? Um, krijg je daar reacties op? Dat mensen zeggen van ja, dat is wijs of niet wijs? Ja, ja zeker. Ik hoor uh, regelmatig aangesproken dat de tips die ik uh, maandelijks daarin meegeef, uh, toch wel interessant zijn. En, en je ziet ook steeds vaker dat particuliere mensen getroffen worden hè, door een... Uh, ja, Door een hacker. Laatst was er weer iemand die was. Een crypto wallet uh, was uh, helemaal leeggetrokken oh. door, een, uh, door een telefoontje. Maar wat je ook ziet is dat bij een datalek of als een applicatie of een, uh, een, een forum of iets wordt gehackt, dan komt je gebruikersnaam en wachtwoord. Wordt dan ook vaak bij uh, de, de bank En dan zie je toch dat heel veel mensen en een simpel wachtwoord hebben. En geen multifactor authentication. Dus dat je naast je gebruiksname wachtwoord nog wat he, goedkeurt op je telefoon. Maar vaak ook voor alles hetzelfde wachtwoord gebruiken. Dus is één wachtwoord gehackt. En dat zien wij ook altijd in de loggings. Dan gaan ze meteen proberen alles. Alles wat in jouw buurt zit hetzelfde in. Ja, wachtwoord. Ja. En, en, en, en dat, ja. dat, dat slaagt veel. Dat, dat is natuurlijk zo. Maar tegenwoordig uh, hebben mensen geloof ik wel twintig wachtwoorden nodig. En dan wordt het natuurlijk voor de, de, de simpele mensen wel moeilijk om... Uh, of je moet zo'n A4'tje naast je computer nou, hebben. Met je, hebt, de, je hebt passwordmanagers. Je hebt bijvoorbeeld in je iPhone heb je een wachtwoordkluis zitten. Die, die is al gratis. Maar je hebt ook gratis hè, LastPass is bijvoorbeeld een, een, een wachtwoordmanager. Dan kan je gewoon alle wachtwoorden... Kun je erin zetten? Kun je erin zetten. Veilig opslaan heb je één hoofdwachtwoord waar je dan je kluis mee. Uh, als je die kluis kan open kan je de hele dag uh, van alles gebruiken. Dan kan je al je wachtwoorden kan je dan, oh, dan, dan ja. zien. Dus ja, de, de, wachtwoordkluis of wachtzinnen. Hè. Dus niet een, een wachtwoord. Wat je vaak ziet is de, de naam van je dochter, zoon, uh, man, vrouw en dan een, dus dat een dat, je datum doen. erachter. Ja, als we ja. helemaal gek doen, nog een uitroepteken erachter. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk tegenwoordig de meest simpele wachtwoorden. En die worden gewoon gehackt. En dat doen ze niet door intikken. Hè. Dat zijn gewoon allemaal programmetjes en scriptjes. Die zoeken die... het zelf wel uit. Ja. Um, mijn computer, die geeft... Uh, als ik iets intik, dan uh, zegt die wachtwoord... en dan krijg ik een, iets wat ik helemaal niet begrijp. Is dat handig? Uh, Hij als... genereert zelf een wachtwoord. Dat is zeker. Uh, dat is al een soort van passen. Dat is een wachtwoord die je niet zomaar kan raden. En dat zijn vaak meer dan... Acht of tien tekens. Ja, dus dat hij, is, hij gebruikt uh, de hele bovenkant van de computer. Dus ja. uh, procenten, uh, ja, ja, ja, ads, ja. en dan weer een paar cijfers en dan weer een letter of zo. Ja, wachtwoorden, voorgestelde wachtwoorden. En dat zie je ook vaker in, in applicaties. Die zijn een stuk veiliger te gebruiken. Mm -hmm. hè? Die worden minder snel in een, uh, ja, in een password -hack gebruikt. En het voordeel daarvan ook is dat je hem niet snel zal hergebruiken. Want je kan hem zelf nog ineens onthouden. Nee. Dus, als je die dan opslaat in je passwordmanager... dan ben jij een stuk uh, beter beveiligd. Maar, ik, ik laat hem dat ook wel doen, maar ik ga dat niet eens opschrijven. Want uh... nee, nee, nee, gewoon een passwordmanager gebruiken. En die multifact authentication, dat is echt, echt belangrijk. Die kan je tegenwoordig bijna overal. Facebook, Instagram, LinkedIn, Paypal... Je kan het overal aanzetten, maar je moet het wel aanzetten. Ja, ja. En dat is wat vaak nog gebeurt, want het is toch wel onhandig soms. En dat is juist waar die hackers nog op ingaan. Ja, als je eenmaal weet dat je die kluis... Uh, zeg maar, dat, je, dat je van alles gaat doen, van bank tot uh, uh, andere zaken. En je zet dat ding gewoon smorgens open en je zet hem straks weer dicht. Ja. Dan zou dat wel lekker simpel gaan natuurlijk. Ja, ja. En, en, en, maar zo werkt het niet. En ze spelen daarop in, hè? hackers die... Stuur een, een, een mailtje, een sms'je of je wordt gebeld. En die sturen dan in op urgentie. Hè? Je bankpas verloopt of je oh, creditcard ja. verloopt. Of, of je of, euro. Hè, er is iemand ingelogd <laughs> op jouw account. En dat soort dingen allemaal. Ja. En dat zorgt ervoor dat jij een actie doet. Je klikt op die link of hè, vanuit ja, primaire reactie of mm -hmm. paniek. En van daaruit proberen ze jouw gegevens te achterhalen. Je ziet dat, tenminste, ik, ik krijg dat ook en dan zie ik een prachtig logo wat klopt. Ze maken Alleen dat kijk ik dan even naar de afzender en dan zie ik de meest rare dingen erachter Precies. Staan. Nou, ja, ja. en ze, ze, ze, je hebt tegenwoordig programma's, dat zijn hacker tools, die zijn gewoon gratis te downloaden. Gewoon open source. En dan heb je gewoon imitatiepagina's van Facebook, LinkedIn, Microsoft. Eén klik op de knop, YouTube filmpje en bij wijze van spreken, iedereen kan hacken. Dus het is echt heel mooi en steeds beter ja. nagemaakt. En wat ze proberen is vertrouwen te winnen. Dus je krijgt bijvoorbeeld een afzender. En dan kijken ze op LinkedIn wie is de directeur van een bedrijf. En nou ja, in Zandvoort is bijvoorbeeld het circuit een, een, een gewild doelwit. Ja. En dan gaan ze kijken... Wie is dan de directeur? Nou, Dat vind je op LinkedIn of dat zie je in de media. Dat vind je en, dan, en dan gaan ze een Gmail-accountje aanmaken. En dan doen ze de naam van iemand uit C-Level. En dan sturen ze mailtjes. En dan lijkt het alsof die persoon wat stuurt. En doen ze nog geen linkje erin of zo. En dan proberen ze vertrouwen te creëren. En als je uiteindelijk daarna een mailadres kijkt, ja, dan weet je dat het niet klopt. Maar... Ja, ja, als ik Robert Overdijk... Uh, krijg, dan kan ik hem gelijk wel weggooien natuurlijk. Bij wijze van wel, ja. Want er zal ja. wel echt... er uh, wel moeten staan. Ja. Maar ja, Veel is mensen doen het dus is. blijkbaar niet en gaan daar dus in verder. Veel, ja. of, of drukken inderdaad... ...op uh, rabo.nl... ...terwijl het uh, Jan Jansen... Of, het of, ...nog wat is. Of klikken op een mail, vullen hun ja. creditcardgegevens in. Ja. En dat kan heel, heel ver gaan. Ja. En dat kan vergaande gevolgen hebben. Want... Ik heb uh, iemand uh, uit, uit, uh, uit het netwerk heeft mij gebeld. Die had zijn Gmail account, was gehackt. Nou ja, Gmail niet zo spannend zou je denken. Maar zijn foto's zaten erin van zijn e uh, niet meer aanwezige ouders. Mm -hmm. uh, al zijn e-mail, al zijn wachtwoorden. Want in Gmail kan je ook al je wachtwoorden opslaan je in je account. Op, Wat ze hadden gedaan, hij had op een phishingmail geklikt. Ze hadden ze gegevens achterhaald. Vervolgens hebben ze de herstelcodes in Gmail aangepast. Hebben ze zijn wachtwoord aangepast? Hij kwam er niet meer in. Hij is alles hmm. kwijt. En dan, dat doet ook wat met je als persoon natuurlijk. Natuurlijk is het vervelend hè, dat je niet meer bij je mail kan, et cetera. Maar ja, dat is op zich nog wel te herstellen met <hijen> heel veel werk. Maar die foto's of zo. Die zijn weer. Die krijg je niet meer terug. Nee, maar ja, dat is, hoe kan je dan nou zo'n Gmail-account echt helemaal veilig maken? Nou, je, je kan sowieso ervoor zorgen dat je naast een sterk wachtwoord... ...multifactor authentication aan hebt staan. He, dat als je op je Gmail inlogt dat je nog een code of iets moet goedkeuren. Dat zie je uh, goed. Waken, kan, de, de, ja, twee traps, uh, die twee traps. He, die uh, ja, twee traps. Ja, twee traps verificatie, multifactor. Dus dat is belangrijk. Sterk wachtwoord is uh, belangrijk. En zorg dat je je belangrijkste dingen op meerdere locaties hebt staan. Mm -hmm. Dat zijn belangrijke dingen. En ja. wij als mensen, wij zijn de sterkste schakel hierin. Dus als wij bewust zijn, hé, hey, er zijn hackers. hé, hey, er zijn mensen die berichten sturen. Hey, is het logisch dat ik dit berichtje krijg? Ja. En ze acteren uit nieuwsgierigheid. Wij acteren uit nieuwsgierigheid. Oh, er logt iemand in. Oh, er gebeurt wat. Als ik een phishing test naar een bedrijf stuur. Dus dat is een mail die ik mm -hmm. naar een bedrijf stuur. Om te kijken welke medewerkers klikken. Dan ben, doe ik me heel vaak voor, voor uh, als HR. Dan ga ik op LinkedIn kijken wie de HR-medewerker uh, ja, is. Mee. En dan stuur ik de salarisindicaties uh, of de salarisdingen uh, ah. van, ah. van het jaar. Nou, en daar uit nieuwsgierigheid zijn heel veel mensen daar uh, actief op. Roy, we kunnen er nog uren over uh, doorpraten. Ik geef toch de mensen het advies om jouw uh, columns goed te lezen. En dan mochten de vragen zijn, dan kunnen ze bij jou terecht, denk ik. Zeker en vast. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Girl. And you, my brown-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Going down the old man with a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high at a rainbow's wall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 Latida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 We gaan gelijk door naar uh, eigenlijk nummer drie van deze ochtendprogramma. Omdat Giovanni het stinkend druk heeft met zijn uh, karren die hij moet plaatsen. En een nieuwe uh, snackbar bij de Tweede Spoorbomen. Dus uh, Giovanni, doe het rustig aan. We spreken elkaar wel een andere keer. Tegenover mij zit Mark Nico Romein. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Um, je exposeert in Plassant, maar dat kom ik straks nog wel even op. Um, ho Hoe lang fotografeer je? Want ik, ik, eigenlijk sinds ik jou ken, uh, doe jij in foto's? Ik denk dat ik op mijn zeventiende al plat op mijn buik... onder de Eiffeltoren lag... om een heel gek... Uh, standpunt uh, te kiezen. En ik ben heel lang... maar hier op het strand van Zandvoort... zak ik ook altijd... Uh, nou ja, door de knieën. En dan... Ja, Heb je dan een betere, betere hoek, een beter beeld? Ja, dan, dan kies ik bewust... voor... Uh, nou ja, de mooie blauwe lucht hè, boven de horizon. En, maar ook dat de, vooral de sporters, de surfers, de kiters dan mm. uh, net even loskomen van, van al die drukte van de golven... en, en de verschillende kleuren. En dan ja, ga ik eigenlijk een beetje laag naar hoog uh, fotograferen. Dat is mijn dus, dat is een beetje jou, jouw aanpak. stijl. En met honden op het strand heeft dat ook hele leuke effecten. Ja. <laughs> Want dan maken we oogcontact. En dan uh, denk ik van, moet ik nou... Naar links of naar rechts uh, uh, mm -hmm. uitwijken. Want uh, ja, die springen gewoon uh, in mijn gezicht of in mijn nek. Zeker als je laag op de grond ligt. Ja, precies. Dus die, uh, dat enthousiasme van die honden vind ik dan ook uh, prachtig. Ja. Uh, je, je noemt het al strand. Heb je uh, bepaalde uh, gebieden die jouw voorkeur hebben? De duinen, strand, de mens? Ik heb nu gekozen bij de tentoonstelling bij uh, Plazant voor uh, strand, zee... Uh, duinen en een stukje boulevard. En uh, ah, Mark, uh, de Watertoren is ook zo'n... Uh, oh, uh, mooi, tampen. iconisch, <laughs> uh, precies. En uh, ik zeg, nee, uh, ik moet een grens trekken. En de keuze, hè, wat, wat selecteer je um, voor zo'n tentoonstelling... Ja, dat is misschien wel het meeste werk geweest. En, en ja, dan uh, heb ik ook een paar uh, gratis adviseurs... Uh, die zich daarmee bemoeid <laughs> ja. hebben. Maar dat, ja, dat is echt leuk. En ik vind... Um, juist de spontane uh, foto's. Ik noem, ik noem mezelf voor de grap wel eens uh, paparazzo hè, van uh, stiekem. En maar maar je... als de mensen mij niet eens gezien hebben als fotograaf, ja dan krijg je echt de leukste, leukste foto's. En wordt het anders een beetje gekunsteld als je mensen neerzet? Ja dat geposeerde, dat ja, dat is niet mijn ding. Mm -hmm. En ook uh, portretten um, nee iedere dat, dat, iederse ieder vak ja, ja. En uh, ja, de hobby is, um, nou, ik denk nou, ongeveer twintig jaar geleden wel wat serieuzer geworden... ook met uh, ja, Spiegelreflex. heb je uit de hand gelopen? Mm, bijna, <laughs> ja. ja. ja had je, uh, je hebt natuurlijk ook gewoon een baan. En voor een expositie zou je toch een aantal uh, foto's uit je werk moeten kiezen. Je zegt dat dat is het moeilijkste Ja. Maar je moet die foto's ook gemaakt hebben een keer... Is dat een, een, een, een, een langdurig proces in deze uh, expositie? Hangen er hele oude foto's en hangen er nieuwe? Ja, het, uh, de tijdspanne is misschien wel uh, meer dan tien jaar. Ik, ik woon nu vijftien uh, jaar in Zandvoort. Ik heb de tentoonstelling ook terug naar de kust genoemd. Ik kom uh -huh. oorspronkelijk uit Zeeland. Dus dat was een beetje na dertien jaar Amsterdam. Ja, uh, ja de bewust de uh, uh, mijn uh, nieuwe huis in Zandvoort uh, gezocht. Ja. En uh, ja, dat bevalt nog steeds heel goed. Ja, je blijft natuurlijk import, maar dat geeft niet. En, uh... die, die discussie komt dan steeds weer naar voren. Ik vind <laughs> ik het de... wel grappig. Nee, het is geen discussie. <laughs> <laughs> het is... Een opmerking, laat ik het zo doen. <laughs> het is een feit. <laughs> maar het, Ik vind het ook wel grappig dat de, de, de zogenaamde niet-echte zandvoorts daar zelf mee komen. Ja. <laughs> ik blijf import. Ja. Ik vind het een prachtige opmerking. Ja. Maar dat, uh, ja, dat is ook wel mijn favoriete plek. Ik, uh, ik sta binnen vijf minuutjes op het strand, dus dat... Uh, ja, dat zijn uh, altijd weer andere dingen. Op, op een gegeven moment zegt een vriend van me... Mark, heb je nou niet genoeg zonsondergangen gefotografeerd? Ik zeg, nee, want het is elke dag weer anders. Dat ja, is altijd anders. Ja, maar, ja, maar. Uh, en dan, nou ja, dan hebben we van die onmogelijke uh, ja, gesprekken. Daar, daar, kan je, daar kan je geen, geen, geen chocola van. En dan, nou, dan gooi ik er nog even een paar foto's uh, via de app uh, achteraan. Zo van, uh, nou, uh, zoek de verschillen. <laughs> en uh, ja, ik heb toch ook foto's gezien, uh, bijvoorbeeld van de historische Grand Prix. Uh, ja. Bijvoorbeeld uh, van, van de Pride. Dan praat je over hele andere objecten als het strand. Een hoop mensen, uh, auto's. Uh, is dat toevallig of is dat leuk? Nee, dat, dat vind ik uh, beide. Hè, de, de historische Grand Prix en, en Pride at the Beach. Ah, ja. vind ik leuke evenementen. ook uh, hè, Niet letterlijk op het strand, maar wel in het, in het dorp. En... Uh, en dan gaat het, ga ik misschien nog meer inzoomen. Hè? Of dan heb ik vaak ook maar één of twee personen op de foto. Hm? Dan, ik heb nu nog een nieuwe telelens. Uh, geen 200, maar 300 ja. mm. En ja. dat helpt. Uh, maar dat, ja... Dan echt de hele grote massa of de grote groep... Uh, dat zie je niet zoveel op mijn nee, foto's. Nee, nee. Ja, wel de nieuwjaarsduik. Uh. Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Nou... Ik heb twee... Oh, daar kan je natuurlijk ook een gezicht uit halen. Ja, dat is leuk, want ik heb uh, eigenlijk de illegale nieuwjaarsduik in de coronatijd uh, 2021 uh, met drie vrienden die gewoon spontaan uh, het koude water indoken. Uh, en daaronder heb ik dan de foto van twee jaar later van 1 januari 2023 gehangen. En dan ziet het... Wordt ineens het drukker. Ja, en alle oranje mutsen natuurlijk en... Uh, ja, met uh, KNRM en de reddingsbrigade in actie. Dat, uh, ja, dat zijn dan weer hele andere ja, uh, foto's. Een andere, een andere ja. Ding. Ja. En geluk ook foto's? Ja, zeker. Die uh, hebben we vorige week woensdag uh, uh, onthuld. eigenlijk een hele vervreemdende foto van uh, de vrijwilligers van uh, geluk die op de knieën uh, op één vierkante meter strand uh, zitten uh, Nou ja, wat zitten ze eigenlijk te doen? En daar hebben we even een educatief momentje van gemaakt. bij de opening. vorige week bij uh, Plazant. Uh, de de, de microplastics. Uh, die. als je er oog voor hebt. Uh, iedereen zegt. oh, het stand is best schoon. Uh, maar. nou ja, met de groep uh, Jutters. Uh, zien we wat meer. en uh, vinden we ook uh, de gekste dingen. En dat. Uh, ja, dat was wel een eye-opener. ook uh, tijdens de opening. Ja, dat denk ik wel, ja. En uh, ik heb bedacht. om een deel. Uh, van de foto's uh, uh, van de fotoverkoopopbrengst moet ik zeggen uh, om een deel aan het goede doel aan uh, Stichting Juttersgeluk uh, te schenken die um, de tentoonstelling in plassant uh, als ik plassant binnenkom hoe moet ik dat zien uh, door de hele tent of in de zijtent of in het middenstuk um... Tot op het uh, toilet uh, hangen <laughs> mijn foto's. Maar dat zijn. en twee... je vrouwtje. Nou, nee. nee, nee. <laughs> <laughs> Niet leuk. Nee, de uh, serre. Uh, het grote uh, binnendeel. Het restaurant waar je binnenkomt. En dan heb je eigenlijk. Het tussenstuk? Het tussenstuk, dat heet dan de serre. Ja. Daar hangen de vijf grootste. Uh, op 75 bij 50. En dan heb je de de lange gang... naar de beachclub, naar achteren... Uh, waar dan ook de toiletten zijn... en daar hangen op één... wand van uh, meer dan vijf meter hangen... Uh, twintig foto's... Uh, goed gevuld... Uh, op één wand. En dan heb ik uh, her en der nog kleine... Uh, fotolijstjes mm -hmm. uh, mogen plaatsen... Uh, in open vitrinekasten. En, uh, nou, dat uh, trekt wel uh, de aandacht. Ja, ja want die... Uh, uh, die... Feestent, zal ik maar zeggen. Die wordt natuurlijk gewoon gebruikt voor feesten en partijen. En dan komen er mensen kijken. Uh, is, is die ook gewoon open? Want uh, normaal gesproken is dat dicht. Nee, dus in het uh, achterste in het deel. Achterste gedeelte, ja? hè, wat voor uh, bijeenkomsten, vergaderingen en uh, feesten mm -hmm. uh, gereserveerd kan worden. Uh, daar hangt geen één foto. Oké. Okay. Uh, dus het is echt de gang daar naartoe. Uh, waar iedereen uh, ja, ja. altijd uh, kan komen en, en kan gelieven. En dan dus groot natuurlijk. Ja, ja. Dat is ook groot genoeg. ja precies. Ja. Je zegt, um, de opbrengst gaat naar het goede doel. Foto's zijn te koop. Ja. Uh, is er eenheidsprijs of zijn het verschillende prijzen? Uh, de prijzen die ik vraag variëren van uh, 18 tot 148 euro. Nou, dat is redelijk te doen voor een mooie zonsondergang. Ja, en dat uh, <laughs> ja, ligt ook een beetje aan de, de afwerking en het formaat, het materiaal. Tuurlijk, uh, tuurlijk, tuurlijk. En uh, het was heel, uh, heel leuk dat uh, vorige week uh, binnen 24 uur na de opening had ik uh, al uh, twee foto's verkocht. En dat, ja, dat was een hele leuke start. Uh. Nou, dat is ook leuk. Ja. Mensen kunnen er gewoon in, elke ja. dag, uh, ja. zonder uh, te, te moeten uh, consumeren in de tent. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ja. als iemand gewoon even die foto's wil kijken, dan kunnen ze gewoon naar uh, Pazan. Ja. Van harte welkom, uh, uh, Strandpaviljoen uh, 17, uh, ja. vlakbij het station. Pas ja, heel centraal. Ja. Ja. Als je het niet weet, dan ga je bij Bouwens naar beneden en dan kom je er vanzelf. Ja, tot en met uh, zondag 1 september. Oké. Okay. Gelijk de volgende vraag dan daarover, over exposeren. Ben je al misschien stiekem bezig met de volgende expositie? Ja, daar begon het eigenlijk mee, uh, Ben. Op, uh, met Zandvoort Art, hè, de ja, ja. kunstenroute half oktober. Had ik dus bij Plazant gevraagd van... Goh, zou ik dan mijn foto's bij jullie uh, dat weekend mogen exposeren? Ja, prima, maar dan die zondag is onze laatste dag uh, van het seizoen. Dan, hè, dan hebben we de borrel en dan gaan we afbreken. Ja. Dus ja, uh, zaterdag kan wel. Uh, dus toen ben ik even nou, verder uh, gaan kijken naar een locatie voor uh, oktober... Maar John, een van de eigenaren van Plazant, die zegt... Mark, je kan toch ook uh, twee weken deze zomer bij ons uh, exposeren? Ja, ja. En nou, die twee weken zijn dus nu uiteindelijk zes en halve weken geworden. <laughs> Geweldig gastvrij. Ja. Ja, toch blijft die kunsthoed in oktober. Ja, nee, daar doe ik dus uh, ook uh, aan mee. Uh, een nieuwe locatie? Uh, uh, het uh, jeugdhuis bij de Protestantse kerk. Achter de kerk. Het uh, bijgebouw wordt het ook wel ja, ja, genoemd. Ja, de ja. Ja, jeugdhokkers is uh, vroeger. En, uh, ja. Daar is van alles al gebeurd in het hok. Dus, ja. <laughs> dus daar passen we nog wel wat foto's bij. Maar daar uh, staan we dan uh, met uh, totaal met z'n vijven. En dan uh, met vier uh, uh, schilders. En uh, ik ben dan de, de enige fotograaf op die locatie. Wanneer is die uh, kunstroute? 12 en 13 oktober. Zaterdag, zondag. Ja, ja. ja. Nou, dat is weer een upcoming uh, evenement. Daar gaan we met jullie nog even over praten. Leuk. Ja. Maar vooralsnog staan jouw uh, foto's bij Plazant. Iedereen mag gezellig komen kijken. Uh, gratis en neem een bak koffie daar zo. En te koop voor het goede doel. Ja. Nou, we zijn zeer benieuwd naar deze foto's en de volgende foto's. Uh, bedankt voor je komst. En we gaan elkaar spreken op de volgende tentoonstelling. Tot maandag. Dankjewel.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 Dit was het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort op 27 juli. We gaan straks nog even praten over het Pride Weekend en de Loesoe misschien nog. Um, nog kleinste muziekje en dan zien we elkaar in het tweede uur.